Volgens de rechter heeft hij als burgemeester van Parijs politieke vrienden goed betaalde baantjes gegeven die niet bestonden. Daarna werd hij president en kon hij niet worden vervolgd. Chirac is nu 79 en niet in goede gezondheid. Minister Verhagen is niet van plan geld van het Rijk te besteden aan een tweede kerncentrale. Dat reageert op het uitstel door energiebedrijf Delta van de aanvraag voor de vergunning voor een tweede centrale in Borselen. Het energiebedrijf zoekt nu nog naar partners om het project te financieren. Volgens Delta is er nu te veel onzekerheid over het investeringsklimaat. Verhagen benadrukt dat hij alle verschillende keren heeft gezegd dat hij geen geld in een kerncentrale investeert. Dat doe ik ook niet bij kolen- en gascentrales, zegt de minister. In de Europa League heeft PSV met 2-1 gewonnen van Rapid Boekarest. De Eindhovenaren waren al zeker van de eerste plaats in hun groep. Over enkele minuten begint AZ aan de wedstrijd tegen metalist Garkov. De Alkmaarders zijn nog niet zeker van de volgende ronde. En nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en volgt een neerslag. Morgen valt soms neerslag en vooral in het binnenland kan daar nog natte sneeuw bij zitten. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt een graad of zes. Dit was het nos Journal. ANWB Verkeersinformatie viel op de A27. Goorkum-Utrecht, twee kilometer van knooppunt Rijnsweert. Daar is de linker rijstrook nog altijd dicht na een ongeluk. Er is een spoedreparatie gaande op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen leusden Zuid en knooppunt Hoevelaken staat vijf kilometer. Er zijn daarom twee rijstroken dicht. In Noord-Holland is de N241, de provinciale weg Schagen-Wogtum, dicht. Na een ongeluk is de weg in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A7 en Opdam.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 Wij zijn Promovendum en bieden aan hbo'ers, academici en hoger personeel... de voordeligste en meest complete zorgverzekering van Nederland... zonder extra eigen risico. Kies voor kwaliteit en kijk op promovendum.nl. Landgenoten, tot u spreekt Jort Kelder. Ik ben dol op rechtse hobby's. Maar eentje moet nu echt stoppen. Voikra eten. Ofwel het onder dwang vetmesten van eenden en ganzen. Houd een beetje netjes deze kerst...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 Goedenavond, uh, welkom. In de tweede uur begonnen al om half negen met deze uitzending... vanwege het feit dat de wedstrijd tussen PSV en de Rapid Boekarest in de eindfase was. Uiteindelijk wordt het een overwinning van, voor PSV met 2 tegen 1. Eigenlijk niet zo heel belangrijk, want PSV was al als de, nummer 1 over naar uh, de volgende ronde. Iets anders is het uh, in Alkmaar, waar nu direct wordt afgetrapt tussen AZ en medalist Garkov. Bij de Muppets heten ze uh, Waldorf en Stedtler. Bij de NOS langs de lijn Joen Elshof en Ronald van der Geer. Veel plezier. Bedankt aan uh, Kermit, spreekstalmeester van uh, de NOS. <lacht> nou, bijna, uh, we zijn inderdaad begonnen in uh, Alkmaar. <lacht> Na 20 seconden is de stand logischerwijs nog 0-0. Uh, en het uh, balbezit is uh, voor de Alkmaar. Dus de opdracht voor AZ is simpel. Win gewoon, dan hoef je niet aan het rekenen. Want we hebben het voor 9 al heel even geschetst. Uh, bij een uh, gelijkspel en een overwinning van uh, Austria-Wien op Malmö... moeten de rekenmeesters aan de gang. En is het uh, doelsaldo wellicht doorslaggevend. Nu nog 6 uh, in het voordeel van uh, de Alkmaarse ploeg. Die moet toezien hoe de opponent uit Oekraïne even mag ingooien aan de rechterkant. Waar AZ probeert het balbezit weer te heroveren en dat lukt. Want uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en mag Palsen de linksachter gooien rond de middenlijn aan de linkerkant. Eind september werd het in Oekraïne 1-1. Terwijl Elm nu een lastige bal door het midden geeft. En dus bal verliest voor AZ. Maar een overtreding gemaakt op Wermlomen, En dus krijgt AZ de bal via een vrije trap terug. Het was een knappe prestatie van AZ toen in Oekraïne. Door een goal van Eltendoor zelfs op voorsprong gekomen uiteindelijk. Met het hangen en wurgen het punt binnengesleept. Een belangrijk punt kan nu blijken als AZ zich vanavond zou plaatsen voor de volgende ronde in de Europa League. Palsen aan de linkerkant van het veld. kaast de bal terug op 4 geven. Die inspeelt op Eltendoor. De paas op de as van het veld terug naar Maher is goed. En Maher op zijn beurt verplaatst de bal goed naar de rechterkant waar Berends voor de eerste actie aan kan gaan. Berends heeft hulp. In de vorm van Rijnen die de bal nu kan voortrekken. Dat doet hij niet. Hij legt hem terug op Elm. Die een bal tussendoor geeft op Berens. Het ziet er allemaal goed uit als Reine kan voortrekken. En hij er kans in krijgt omdat de eerste poging geblokt wordt. De tweede voorzet wordt weggekopt in het centrum door Geijen. De Senegalese verdediger achterin bij Garkov. En zo zit de eerste aanval van AZ erop na twee minuten. Er kwam nog een schot achteraan van Elm. Maar dat ging naast de goal van metalist Garkov. De nummer 3 uit de Oekraïnse competitie. Het is een standaard positie eigenlijk voor deze club. De grootmachten het Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev. En dit is altijd de best of the rest. Oftewel de laatste vijf jaar altijd de nummer 3 van Oekraïne. Het geeft in elk geval recht op Europees voetbal. Vorig jaar speelde deze ploeg dus tegen PSV. En nu uh, tegen AZ in de wetenschap dat het allemaal al in kannen en kruiken is wat betreft het uh, doorspelen na de winter. Voor AZ is dat nog niet. En uh, aan het begin is te zien dat AZ heel snel een goal wil maken. Nu weer Eltidor op zoek naar Berends aan de rechterkant. Allemaal een paar meter over de middenlijn. Nou met een gelukje krijgt Berends de bal mee. Rijn uh, stoomt op. De hoogte van het schasselgebied aan de rechterkant. hier eerst een tegenstander voorbij. houdt wel balbezit. Zoekt dan Berends weer op. Het is daar heel erg vol. Uiteindelijk komt de bal wel uh, via Berends weer bij Reijnen. Die gaat een etage terug naar mooi Zander. 10 meter over de middenlijn. Heel of teruggetrokken en dus kan mooi Zander rustig indribbelen. Speelt Maher aan die in de kleine ruimte probeert om Wernblom te bereiken. Die loopt twee Oekraïners omver. Tenminste twee spelers in Oekraïnse dienst. Want Gaia is zoals gezegd een Senegalees En Torsiglieri is een Argentijn. Die liggen maar Wernblom staat nog. AZ heeft de bal aan de rechterkant van het veld en krijgt een ingooi naar de actie van Berens. Het is één richtingsverkeer in de eerste drie minuten van de wedstrijd. Nog 0-0. AZ wil snel zaken doen. En niet in een scenario komen zoals Ajax vorige week meemaakte. Waarin het dus uit een uh, eigenlijk onmogelijke positie toch nog uitgeschakeld wordt voor dit toernooi. Als de bal opnieuw aan de rechterkant van het veld is. Weer Berens die veel wordt gezocht in die openingsminuten van de wedstrijd. En weer komt hij al langs Berens door de benen van zijn tegenstander. Die zich goed herstelt. En dat is uitstekend verdedigd. En dan volgt eerst de eerste lange bal naar die spits. Die eenzame spits voorin bij Garkov. En dat is Davids die goed wordt verdedigd door Paulsen. En dus kan AZ beginnen aan een nieuwe aanval. Volgende wel even terug naar Esteban. Eerste bal bezit voor de keeper van AZ. Meegegeven aan viergever. En vervolgens de opbouw via de buitenkant, daar waar spelers van AZ staan te wachten. Rijnen bijvoorbeeld terug naar Elm in de as van het veld. En hij weer naar de linkerkant, naar Palsen. En dit gebeurt allemaal nog op de helft van AZ als viergever. Wat stapjes voorwaarts maakt richting de middenlijn. En Rijnen uiteindelijk neemt Moizander aan de rechterkant degene is die er overheen gaat. Moet terug, want Garkov zakt in. En vangt AZ op bij de middenlijn met de, de linies kort op elkaar. Oftewel, er is snelheid geboden, snelle bal en veel beweging. Maar hij heeft de vrijheid gezocht in de as van het veld. Dribbelt nu richting de middencirkel en verplaatst naar de rechterkant. Daar waar Reinen kan aan in. AZ probeert het tempo hoog te houden. Opnieuw Berens, die het meest in balbezit komt in de openingsminuten van de wedstrijd. Weer aan die rechterkant zoekt die Romanchuk de linkshalf op. En die is hij nu ook kwijt. Berens met een voorzet die geblokt wordt. Maar hij krijgt een herkansing. Nu met links Berens weer geblokt. Wat dat betreft doet hij het dus qua actie goed. Maar de voorzet komt nog niet voor het doel. Waar Wermloom, goede kopper, bijvoorbeeld stond. En Elterdoor bij de eerste paal zich had gemeld. Maar beide worden dus niet bereikt. De ingooi bereikt in het strafschopgebied Aan de rechterkant wel Elterdoor. Die de bal weer teruggeeft aan Berends. Weer wordt die voorzet onderweg aangeraakt. En weer komt hij dus niet goed voor het doel. Zo zijn er dus wel mogelijkheden vanaf de flanken... Maar lukt het Beres nog niet om de bal echt op een goede manier voor het doel te krijgen. Nu een schot van afstand en dat is een goed schot van Viergever. De rebound is ook niet doornadig van Maher. Zo zijn er kansen voor AZ. Maar ligt die keeper in de weg? Gorjanov heeft een goede redding in huis over de grond. naar de uithaal van Nicky Viergever die rustig kon opstomen, kon aanleggen. Heeft natuurlijk een goede pegel. Dat zagen we in de competitie onder meer tegen PSV in het begin van het seizoen. Maar hij treft nu dus die doelman die ook de rebound pakt van Maher. De eerste kansen voor AZ zijn genoteerd. En inmiddels zijn we op de helft van AZ. Daar waar um, Garkov via Wilakra een ingooi mag gaan nemen. Argentijnse verdediger kijkt en zoekt en zoekt naar beweging. Onder meer gevonden bij Devich, die de bal dan aanneemt. Terugbezorgd bij de Argentijn, maar Dan is uh, Garkov de bal kwijt aan AZ. En oh. is er een misverstandje achterin waar bijna Eltydor van kan profiteren? Uiteindelijk niet, omdat uh, Guille de Senegalese de bal terugspeelt naar uh, zijn doelman. En nu kan er opgebouwd worden via Pienicny aan de linkerkant. Maar dan is zet toch weer de balmeester, althans de situatiemeester. En de balrijker, want het is Elm die het balbezit heeft in de middencirkel. Het verplaatsen naar de linkerkant, halverwege de helft van Garkov. De aanname van Gudmundsson teruggedrongen richting Paulsen. En die zal kiezen voor wat verder terugspelen. En dat doet hij ook, daar waar viergever en moois aan de staan. Gudmundsson speelt aan de linkerkant, omdat Holmen niet helemaal fit is. Die zit wel op de bank. Verder nog altijd geen Marcellus, Martens en Boymans. ...bij AZ, maar die zijn al langer afwezig. Maher op de middenlijn. Iets over de middenlijn aan de bal, maar die wordt gemakkelijk van de bal gelopen dit keer. Maar AZ zit er kort op, geeft de spelers uit Oekraïne geen centimeter... ...en dus alweer balbezit voor de Alkmaarders met Rijn aan de rechterkant. Weer Berens aangespeeld. Het wacht is op een volgende kans eigenlijk... ...omdat AZ sterk begint. Het weghalen is goed van Viagra, maar weer geen controle bij Garkov... ...dat de bal weer kwijt is aan Elm. Het is een wervelwind zoals AZ begint... Aan deze wedstrijd. Maar het wacht is tot er iets op geblazen wordt. Berends nu aan die rechterkant. Naar binnen getrokken. Daar wil hij iets te veel. Zit er een Oekraïns been tussen. En dus van achteruit de opbouw bij. Moisander. die de bal alweer heeft opgepikt. Reina aangespeeld. Krijgt uh, de vind bal weer terug. Het gebeurt allemaal nog op de helft van AZ. Rond de middenlijn aan de rechterkant. Daar is uh, Wermblom een gat in gelopen. Wil nu paas op Eltidor. Wil niet alleen doet dat ook. Uiteindelijk via Berends en uh, Maher moest er een aanval opgezet worden. Maar daar zit, uh, de, zitten de gasten uit de Oekraïne tussen. En met Edmar. Probeert men dan snel te schakelen richting Davids, Maar Edmar wordt van de sokken gelopen door Wermbloom. AZ houdt wel het balbezit. Want de bal komt terecht op de helft van de Altmaarders Waar die opgeraamd wordt onder meer door Elm. Die nu een lange bal geeft richting Eltidor Randstras op gebied. Eltidor wil aannemen. Dat lukt niet helemaal. De bal wordt verplaatst naar de linkerkant. Daar waar een gebrek aan fantasie. Onder meer bij Pijic. Die ervoor zorgt dat die bal over de zijlijn gaat. En dat dus ingegooid mag worden door de Alkmaarse ploeg. De hoogte van het strafstofgebied aan de rechterkant. Dat is gedaan door Rijne. Berends vervolgens combinatie met Eltidoor door die mislukt. Maar Rijne ontvangt de afvallende bal. Hoe lang uh, hou je dit tempo vol zou je je kunnen afvragen. De spelers van AZ hebben een goede conditie. Maar zijn nu echt al acht minuten aan het voetballen, Alsof het een slotfase in een wedstrijd is met een achterstand. Maher speelt de linkerkant aan. Tenminste dat was de bedoeling waar Paulsen vrij liep. Maar de behendige en jonge Maher levert ook eens een keer een bal in. Dat doet hij niet vaak. En dan is het wel zo dat hij er onmiddellijk zelf achteraan gaat om te herstellen. En dat lukt uiteindelijk met hulp van Elm. Gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. En mag Metalist gaan gooien. De trainer van Metalist, Marke, Markevic heet de beste man. Ook nog even bondscoach geweest van Oekraïne. Staat druk te gebaren aan de zijkant. Kan toch ook niet helemaal tevreden zijn over de start van zijn ploeg. want. Die ploeg staat alleen maar te verdedigen. En wacht op een counter over zo'n situatie waar ze doorgaans wel sterk in zijn. Want dat is een beetje de speelwijze van die ploeg. Wat we voor AZ. Want die ingooien wordt eigenlijk simpelweg weer ingeleverd bij de Alkmaarse ploeg. Op kracht veroverd Guttend zonder bal. Dan Elm en vervolgens terug naar Mooisander in de laatste linie. Er wordt wel gestoord door Davies. Die kijkt vervolgens opzij en ziet dat hij eenzame strijder is. Don Shot zeg maar. En ja, geeft het dan maar op. En dan heeft AZ vrij doortocht in elk geval richting de helft van de tegenstander. Daar waar Berends de bal heeft, van rechts naar binnen komt. Elm vindt in de as van het veld. En dan gaat AZ geduldig proberen te voetballen. Het lukt niet over de rechterkant, dan maar is de linker geprobeerd. Of misschien de as. Daar waar Elty door, halverwege de helft van metalist De combinatie zoekt met Berends. Vervolgens wel door wil, maar niet door kan omdat Papa Guille, de Senegalees, 27 jaar en een flinke sta in de weg voor Altidore in die beginfase. De bal terugkomt op zijn routinierkeeper keeper Gorjanov. En die heeft de bal nu in zijn hand en trapt hem als aanvoerder zijnde ook nog eens een keer richting de helft van AZ. Daar waar Devic het uh, duel verliest van Mooisander. Reine besluit terug te spelen op Esteban. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van de tussenstand van die andere wedstrijd in. Groep G tussen Austria Wien en Malmö. Daar is het nog 0-0. En zolang die stand daar op het bord staat is er voor AZ helemaal niets aan de hand. Zoals gezegd, normaal gesproken moet Austria Wien daar dik gaan winnen van Malmö. Als AZ hier in ieder geval een punt weet te pakken. Ingooi is er nu aan de rechterkant ter hoogte van de middellijn. Daar heeft Viagra de bal opgepakt als links van hem. Verbeek zich nu ook voor de eerste keer heeft gemeld. Staand voor zijn dugout om wat aanwijzingen te geven naar zijn spitsen. De bewegingen zijn bedoeld voor Eltador En Berends die wellicht wat verder uit elkaar moeten gaan spelen. Omdat Berends de laatste minuut wel wat veel naar binnen trekt. Inmiddels heeft Viagra een meter of twintig gepakt. En mag hij opnieuw gaan gooien aan de rechterkant van het veld ter hoogte van de rand van het strafhoekgebied. Viagra is er nu langs bij Paulsen. Maar is niet snel genoeg om zijn eigen bal voor zich uit te halen. En dus kan Esteban de Costa Ricaan de doeltrap op zijn gemak gaan nemen. En dat doet hij richting 4 Viergever naar Paulsen. Dan duurt het even voordat er een tegenstander zich meldt. Om het leven van zuur te maken. Dat is Blanco, de rechter middenvelder. Maar voordat Blanco maar actief hoeft te worden... is de bal al gegaan naar de rechterkant bij AZ. Daar waar Elm zich ophoudt. Waar mooi zander is. Mooi zander wordt nu opgejaagd door Devic. Wandelt eigenlijk over zijn eigen helft richting de ministeriekel en opent vervolgens naar Palse, die altijd de diepte zoekt. Nu ook, maar wel moet afrekenen met een tegenstander. Nee, hoeft niet. Zoekt de combinatie met Gudmundsson. Dan kan het terug naar Gudmundsson aan de linkerkant. Halfweg de helft van uh, Metalist. dreiging. Toogt van het strafstopgebied. moet hij terug, want er staan twee, drie man daar. Hij is dan daar kiest ervoor om terug te spelen op uh, viergever. Viergever kan uh, wat uh, links naast zich naar uh, Elm. Die speelt LT door aan, die zich ontdoet van één tegenstander, maar dan een uh, tweede tegenkomt. En die uh, kopt de bal uiteindelijk terug in uh, de handen van zijn doelman. Dat is uh, Torsti Gleri, ook al een uh, Argentijn. Die in Zuid-Amerikanen mochten dus niet naar huis. De Brazilianen wel uitrappen inmiddels van de keeper van Metalist op het hoofd van Rijn. Wegverdedigd door uh, Moisander over de zijlijn. En daar gaat uh, Metalist gooien. Metalist doet rustig aan. Twee keer eerder speelde die ploeg op Nederlandse bodem. Eén keer 0-0 vorig jaar bij PSV. En in de jaren 80 een keer in Kerkrade... Toen verloren met 1-0 door het doelpunt van Erik van der Leur. Voor wie het zich nog kan herinneren. Het uitverdedigen van AZ is van viergever met een lange bal naar de rechterkant. Daar kan Berends niet bij. En dus kan Pjenitsny uiteindelijk de ingooi nu gaan nemen. valt wel op hoe rustig aan metalist doet. Die ploeg heeft dus vakantie. Na vanavond moet het nog wel terug naar de Oekraïne. En als AZ echt vraag wil nemen, gooit het dat vliegtuig niet helemaal vol met brandstof. Want dat deed de Oekraïnse brandstofdienst ook niet met het vliegtuig van AZ. Toen die terug moesten komen uit Kharkov. Waardoor AZ extra lang deed over die terugreis. Uitverdediger nu van Moisander richting Eltendoor Die het duel verliest, maar er wordt een overtreding gemaakt door de verdediger van Metalist. En dus heeft AZ 10 meter voor de middenlijn aan de rechterkant een vrije trap die snel wordt genomen. Ontvangen door Berends. Berends komt van rechts naar binnen. Ziet dan twee tegenstanders. Draait weer om zijn as en gaat even terug naar Elm. Die staat rond de middencirkel. Verplaatst vervolgens naar Gudmundsson. Die kan aannemen, maar dan moet je nog wel afrekenen met Biagra. Die rechtsachter en uh, Gudmundsson maakt in al zijn ijver met een hoog opgetrokken been. Een overtreding op uh, de Argentijnse verdediger. Die uh, maar al te gretig naar de grond gaat. Toch ook niet zo heel lekker loopt. Die bal vervolgens uh, klaarlegt voor de vrije trap. En dan lijkt de blessure allemaal wel mee te vallen. Vrije trap is toegekend. Dan is zijn uh, de pijntjes over. En neemt de rechtsachter van Metalist de vrije trap. Dat doet hij diep richting de helft van AZ. Weggekopt daar door uh, Moisander, Maar opgevangen weer door metalist aan de linkerkant. Daar waar Romanchuk staat. Maar weer terugspeelt op uh, Pienicni En die zal toch ook alweer een etage terug moeten. Nee, naar Edmar. Ja, dan gaat het nog verder terug naar achter. Omdat AZ eigenlijk jaagt. Ja, waar uh, AZ dus vol gas geeft doet Metallist rustig aan. Maar laat het wel als een volwassen ploeg de bal rondgaan als het de bal in bezit heeft. En is er nu een overtreding nodig van Wermbloom om een aanval te stoppen. Maar dus wel een vrije trap voor Metalist. Dat is... ...nog in één keer verloren heeft in de Europa League. En nog maar één keer dit seizoen van Dynamo Kiev. Waar AZ eigenlijk maar één keer won in deze pool. Dat is opvallend als je verder komt met één overwinning en eventueel vijf gelijke spelen. Dat zal toch niet zo vaak gebeurd zijn. Bal aan de rechterkant van het veld bij Viagra. Die op zoek gaat naar een voorzet. Paulsen dolt. Die moet nu terugkomen in dat duel. Dat lukt hem niet. Viagra gaat er langs aan de slalom. Komt ver, maar niet ver genoeg. Omdat Gudmundsson ook helpt, krijgt Metallist wel de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Het stormachtige begin van AZ is er nu een beetje af. De ploeg uit Oekraïne heeft de Alkmaar dus even laten razen. En komt nu langzaam terug in de wedstrijd. Na een kwartier komt hier wellicht de eerste kans aan voor Metelie Scharkov. Ja, Vejagra was op zoek naar een voorzet. Maar is stijf rechts en moest dus op zoek naar zijn rechterbeen. Corner komt nu ook van de rechterkant, maar niet van hem. Komt in het schafschopgebied. Daar waar er geschoten wordt van afstand. En die bal wordt nog aangeraakt. En vervolgens gaat hij over de goal. Vajajev was degene die schoot. De bal werd nog aangeraakt door Cheylajev. De twee controleurs op het middenveld maakten daar elkaar het leven zuur. bal dus via hem over de goal van Esteban. Maar zo zie je dat er toch even gevaar komt in een fase, zoals Jeroen al schetst... dat er zeker wat opwaartse kracht in het elftal van metalist Garkov geslopen is. En men het idee krijgt, nou we gaan eens op zoek naar wat controle. Eens kijken of wij ook deze wedstrijd gewoon buiten eigen huis kunnen beheersen. AZ met het balbezit, mooi zander, maar er wordt nu ook driftig gesloten gestoord op de laatste linie bij AZ. Daar waar dat in de beginfase niet gebeurde. Drie man schuiven eigenlijk op richting de drie man achterin bij AZ. En Reijnen krijgt nu de bal van Esteban en speelt hem breed richting 4 geven. Kwartier gespeeld 0-0 tussen Oostria Wien en Malmo is het ook nog 0-0. Nog niks aan de hand voor AZ bij deze stand overwint het, maar er is nog lang te gaan. Bal naar de rechterkant van het veld naar Berens. Die hem binnenhoudt met het hoofd. En zelfs Wermbloom bereikt. Die probeert Berens terug te bereiken. Maar er zit Psenits niet tussen. Die een trap naar voren in huis heeft. Die uiteindelijk wordt opgevangen door AZ. En de volgende aanval kan worden ingezet met Goedmondson. Die Maher op een moeilijke manier probeert te bereiken. Dat lukt in eerste instantie niet goed genoeg. Maar Maher... Zo klein als hij is, vecht zich terug in balbezit en dus kan AZ door met Elte door, die aangespeeld wordt door Viergever op de ars van het veld. Komt Maher nu snel en behendig? Maher, hoe ver komt hij? Ver genoeg? En is dit een strafschop? Nee, zegt de scheidsrechter. Het is een hoekschop. Dat is eigenlijk de enige beslissing die hij kan nemen. Want dat betekent dat de verdediger de bal heeft gespeeld in dat duel met Maher. En als dat zo is, dan is het inderdaad geen penalty. Maar goed gezien door de scheidsrechter is dat het geval. Het is uh, kantje boord. Ik denk dat de bal niet gespeeld wordt en dat AZ hier een strafschop wordt onthouden. En dus komt Metallies Scharkov goed weg. Want dit was een overtreding op Maher. Die werd neergelegd. Geen bal raken in de buurt. Nu maar een hoekschop, wat een penalty had moeten zijn. Elm trapt die hoekschop bij de tweede paal. Daar komt de doelman, die heeft hem te pakken, Gorjanov. En dus heeft AZ helemaal niets aan deze situatie, waar de bal op de stip had moeten liggen. Dat was uh, goed te zien, maar dus duidelijk niet door Gomes, de Spaanse arbiter... die het allemaal uh, iets anders inschaalde als dat het daadwerkelijk was. En dat is jammer, want een uh, doelpunt kan voor AZ wonderen doen. Nu hikt die ploeg er eigenlijk tegenaan. En na dat stormachtige begin heeft hij toch het idee dat uh, men langzaam maar zeker de grip op het duel... wat aan het uh, verliezen is. Ja, en... Als je dan speelt tegen een ploeg die eigenlijk niks te verliezen heeft in deze wedstrijd... ...die gaat steeds meer en meer vrijheid voetballen. En Dit is een geslepen, ervaren ploeg. De Brazilianen zijn er dan weliswaar niet bij. De grootverdieners en de verdetter van het team. Maar wat er staat is toch allemaal 30 of eind 20. Oftewel veel routine in het elftal van Garkov. En dat laat zich niet zomaar. Het kaas van het brood eten ook niet in Alkmaar. Balbezit voor AZ, Reinde, maar die levert in bij een tegenstander. En dat is nog iets wat in het begin van de wedstrijd niet gebeurde. Het is nog altijd 0-0 na 17 minuten. Reine krijgt de bal nu in de voeten en AZ kan bouwen aan een aanval via Wermbloom. Wermbloom heeft aan die rechterkant Berends bij zich, maar kiest voor de veilige weg terug naar Moisander. Moisander speelt Elmin en die geeft hem op zijn beurt weer terug naar zijn jarige aanvoerder. Want dat is het geval vandaag bij Moisander. Hij viert zijn verjaardag en hoopt natuurlijk dat maar op één manier te vieren. Dat wil zeggen met overwintering in Europa. Eltendoor wordt aangespeeld op zo'n 25 meter van het doel. Recht voor dat doel gaat. Eltendoor naar de grond. Neergebracht door een tegenstander. En dat betekent een vrije trap voor AZ. En dan hoort u wellicht het applaus al van de tribunes komen. Want hier in Alkmaar heeft men een echte specialist in huis. Rasmus Elm. Elm, 23-jarige zweet. Die er in de competitie al acht maakte. Misschien wel zijn laatste seizoen bij... Want men gaat er toch een beetje vanuit dat de komende zomer weggekocht wordt. Spurs heeft al interesse getoond. De afstand naar het doel is nu groot. Wat zal het zijn? Een meter of 28, 29. Maar zoals gezegd dat hoeft niets te zeggen als Elm achter de bal staat. En het ongetwijfeld gaat proberen. nog zal zich de zorgen maken. De doelman van Metalist. Als Elm zijn aanloop neemt. Elm dat is iets te hoog. Een metertje over de kruising. Zijn eerste poging van afstand valt een beetje tegen. Maar komt er ongetwijfeld in het verloop van deze wedstrijd nog wel in. Drie penalties, drie vrije trappen en een corner in de competitie. En twee penalties in uh, Europees verband. Dat is uh, de prachtige erelijst van uh, de speler Elm bij AZ. Oftewel allemaal spelhervattingen. en uh, hier hier bij u... AZ staat in de boeken ook nog dat hij in Europa een, een hoekschop heeft gemaakt. De UEFA heeft dat op een andere manier uh, in de boeken gezet. Maar uh, Verbeek heeft hier namens AZ besloten dat Elm in Europa een hoekschop er in één keer heeft ingetrapt. Waarop de televisiebeelden wel te zien was dat... Die bal nog werd aangeraakt Door Wermblom. Ja, dat was tegen Austria Wien. Ja. Ja. Van Beek heeft gezegd, hier bij AZ in de kelder staat in de boeken doelpunt elf. Ik zou zeggen, dat moet Van Beek lekker zelf weten. En weten hier de basis, hè? Ja, maar dat moet AZ toch echt lekker zelf weten. Ik uh, geloof toch dat hier de regels van de UEFA gelden. En, uh, <lacht> en, dat, en jij dat uh, hem straks maar vertellen? Ik zal hem dat straks <laughs> wel even vertellen. Dat uh, komt allemaal best goed. Met Pauls er namens uh, AZ in balbezit. bal gaat tegen uh, uh, Vilaga aan. bal over de zijlijn. En dus mag er ingegooid worden. Door Paulsen richting El Tidor. Die staat in de as van het veld. Halverwege de helft van Garkov. Daar waar Elm uiteindelijk het uitverdedigen van Garkov belet. Maar in tweede instantie Papagie dat wel goed doet. Wel goed, hij speelt de bal weer op de borst van Reine Die staat op de middenlijn, speelt Berends aan. Berends die in de beginfase er toch overal doorheen kon glippen. Dat lukt hem nu een stuk minder. Het staat allemaal heel compact bij de tegenstander uit Oekraïne. En Elm kiest ervoor om via de linkerkant te openen. Dat is een goede keus, waren het niet, dat de paas wat minder goed is. Over de Deense linksbackpalsen heen. En dan mag er ingegooid worden door metalist Garkov Zet heeft een mooie reputatie in de UEFA Cup. Europa League als het gaat om de thuiswedstrijden. Maar twee nederlagen. Lange tijd. Europees ongeslagen gebleven. Totdat Everton een keer langskwam. Een paar jaar terug. En ook die Kiev was te sterk vorig seizoen. Een overtreding nu gemaakt op Maher. Een harde overtreding. Door Valayev Die komt er vanaf met een mondelinge vermaning. Waar volgens mij geel op zijn plaats was geweest. Maar de Spaanse scheidsrechter is wel wat gewend. In La Liga. In de Primera División worden wel eens harde overtredingen gemaakt. heet ook de man hier achter het doel. Die dus uh, arbiter was afgelopen weekend bij Real Madrid Barcelona. En dus is het de waarschuwing. Ik denk dat de Nederlandse arbiter hier uh, rustig een gele kaart voor had gegeven. Maar toch zijn de regels hier en daar wat anders. Ik weet niet of die meneer van die Classico links of rechts achter de goal staat. Dat ik ken zijn gezicht niet. Maar hij had toch uh, net uh, een doorslaggevende rol kunnen spelen bij de penalty. Als hij tenminste bij uh, de goal staat waar uh, Maher dus over het uitgestoken been ging. Van zijn directe tegenstander. En AZ eigenlijk een penalty had moeten hebben. Het gebeurde niet. Na 21 minuten is de stand in Alkmaar dus nog altijd 0-0. Als Schoukhoff probeert Romanchouk te bereiken aan de linkerkant. Dat is een bal die veel en veel te hard is. Over de achterlijn gaat bij AZ. En Esteban alweer razendsnel zich klaarmaakt voor het uh, nemen van de doeltrap. Gedaan richting Zander. Die kan opstomen tot halverwege zijn eigen helft. Daar komt hij David tegen. Paas opzij. Viergever kan nog wat meer metertjes maken. Steekt nu de middenlijn over. Speelt Eltie door aan. Met een gelukje tot bij Gudmundson. En dan geopend aan de linkerkant op Palsen. Pals nu is met een goede voorzet. Een goede voorzet, zei ik. Dit is een lage waar niemand wat aan heeft. Maar de afvallende bal is wel voor Elm. En Paulsen mag nog eens. Gaat de combinatie aan met Gudmundsson. Tenminste, dat was ongetwijfeld de bedoeling van Paulsen. Gudmundsson zoekt de drukte op. En dat is doorgaans niet verstandig. Zo ook nu niet, want daar zetten ze de bal kwijt. En dan komt de er nu toch combinerend heel snel uit. Maar Berens doet ook zijn verdedigend werk. meldt zich helemaal bij de middenstip om de bal af te pakken van de middenvelder van metalist Valayev. En na heeft de bal dus terug. Goede kaats van Elterdoor op Maher, die aan de linkerkant Goedmanszone aanspeelt. Hier zit misschien wat in, maar dan moet die voorzet een keer goed zijn. Nu komt hij met uh, wat toeval toch nog terecht bij Berends die er langs is. Berends en de redding in de korte hoek van Gorjanov. Dat zeg ik niet goed hè, het is Gorjanov. Ja, het was uh, ook de korthoek niet. Die de bal pakt, het <laughs> was de lange hoek. Bedankt. Dat zag niemand hè, verder. <laughs> Ik vind het wel fijn dat jij dat even zegt. <laughs> nee, ik dacht dat je daarop doelde. Na nou, 23 minuten balverzit voor uh, AZ. Uh, voor even. Nee, toch langer. Omdat de bal van Esteban, die uh, richting Gutmanson ging, over de zijlijn uh, leek te gaan. Maar uh, Gutmanson houdt hem keurig binnen. Elm is degene die vervolgens kan openen. mooie bal, zeg. Vanaf de as van het veld naar de rechterkant. Aanname van Berends. Die staat halverwege de helft van de uh, Speelt Speelde maan tegen de hand toch van uh, Pjenicny. Nou, het mag door van de grensrechter en scheidsrechter. En vervolgens wordt er een uh, onvoldoende voorzet door AZ gegeven. Door metalist uh, uitverdedigd. Maar even zo snel weer opgevangen door AZ door Reijnen aan de rechterkant. Bal even achter het standbeen langs. Even vrijgemaakt en vervolgens op jacht naar Elm. En dan naar Mooisander. Die uh, in uh, de middenstergroom vervolgens het uh, bal bezit heeft. Ingespeeld op Eltendoor die het uh, duel verliest van Geijen. Het zijn aardige duels tussen die twee berensterke voetballers. Geijen, centrale verdediger van 1,92 meter ten opzichte van de spits van AZ. Eén grote spierbundel, Eltendoor. Een blessure bij Paulsen, maar Metelis kiest ervoor om door te spelen. Dat mag. Want de spelers bepalen het nu eenmaal als de scheidsrechter doorlaat gaan. Als je sportief bent als speler, schiet je de bal over de zijlijn. Nu gaat uh, Metallies door. En uh, dan blijkt er ineens niet zijn de hand te zijn met Paulsen. Die nu de bal krijgt en gaat rennen. Alsof hij nooit wat gevoeld heeft. En dus wat dat betreft heeft Metallies gelijk gehad. En als Maher de bal niet goed terugspeelt op Paulsen, dan is deze aanval uh, verkeken. Ja, jij moet hard lachen, omdat die Pauze zich zo aanstelt. Sportief is dat natuurlijk niet wat hij doet. Nee, er werd volgens mij wel een overtreding op hem gemaakt. Alleen uh, het beeld wordt niet nogmaals getoond in dit stadion. Zodat het lastig is om het te beoordelen. Maar ik had het idee dat hij wel degelijk werd geraakt. Dat de pijn wat minder is. Ja, dat kan gebeuren. Palsen nu met een voorzet vanaf de linkerkant. Laag elgt hij door bij de eerste paal. Nou, hij komt goed naar de eerste paal. Komt ook direct voor zijn tegenstander. Alleen produceert slechts een Amerikaans rollertje. Waar de keeper uit de Oekraïne, uh, Gorjanov niet al te veel moeite mee heeft. Kan hem makkelijk oprapen. Heeft hem nu uh, in de hand. Goede bewaker van de korte hoek, deze keeper. Maar hij uh, trapt de bal uh, vervolgens wel naar een medespeler op de helft van AZ. En zo heeft uh, via Romanchuk, het, uh, de bezoekers uit Garkov, hebben het balbezit. En uh, ja, kijken vanuit de as van het veld is waar de opening ligt. Nou, niet daar. Niet, niet daar, want uh, de bal gaat in de voeten van Paulsen, die weer voorwaarts kan zoeken. En daar aan de linkerkant, uiteraard aan de linkerkant, Goodmanson vindt. Die wisselt normaal gesproken nog wel eens wat af met Berens. Maar voorlopig blijven zij op de positie staan. Berens rechts, Goodmanson links. En Pausen kijkt toch voortdurend even naar beneden. En uh, heeft nog altijd wel wat pijn van uh, die overtreding van zojuist waarvoor niet gefloten werd. Berens aan de rechterkant van het veld speelt de bal terug. Op Rijne. Rijne heeft de ruimte gezien bij Paulsen. En zo verplaatst hij de bal goed naar de linkerkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. De bal van Pauls op Eltendoor. Die door mag, heeft een duw uitgedeeld. Geijer ligt. De scheidsrechter stond er met zijn neus bovenop. Maar Eltendoor komt uiteindelijk niet aan de bal. En dit is eigenlijk overduidelijk wat Metalist doet. Want de verdediger Torciergi speelt de bal gewoon over de zijlijn. En levert gewoon in zodat Azet alweer verder kan. Met door een hakje, dat is de bedoeling. Een hakje op Berends, maar die komt niet aan. En ook daar was Wermbloom in de buurt. Maar ook die wordt niet bereikt. En zo kan Metalist er alweer uitkomen aan de rechterkant van het veld. En zit hier dan misschien wat in. Met die behendige Viagra die mee opgekomen is. Wordt neergelegd toch door Gudmondsson. Maar ook dit is geen overtreding volgens de scheidsrechter. Nou, hij laat in ieder geval lekker veel doorgaan. Ja, gelijke monniken, gelijke kappen, denkt hij aan die kant. Azet neemt dus het balbezit over. Met Reijnen, met Berends, Halfweg de helft aan de rechterkant. Halfweg de helft. Van de ploeg uit Oekraïne. Dan gaat het toch mis in de combinatie richting Wernbloem En kan Papagreij uitverdedigen. Sterker nog een lange bal geven. Waar in eerste instantie Paulsen zich op verkijkt. En dat heeft toch te maken denk ik met zijn medische toestand. Want hij kijkt weer naar zijn voet. En vervolgens gaat hij tekeer tegen Viergever. Die twee zaten daar eventjes in een communicatiestoornis. Waar bijna Blanco, de rechter middenvelder, van leek te profiteren. Maar het is bij lijken gebleven. Want AZ heeft het balbezit inmiddels alweer overgenomen. 27 minuten spelen we in het stadion van AZ. Dat tot op de laatste plaats vol is. Dat maakt het dan toch wel weer leuk. Zo'n avond in Alkmaar. Het is nog altijd 0-0 als Berens het balbezit heeft. En vanaf de rechterkant maar weer eens naar binnen komt. Nou, niet echt aangevallen. Wordt nu een steekbal wil geven. Ja, achter de laatste linie wil leggen op door. Dat mislukt. Maar Azet neemt over met Maher. Maher. Kapt, draait en moet terug naar zander Die veel vrijheid heeft. Tien spelers van metalie terug. Alleen die spits helemaal voorin. Dus is er weinig ruimte. Maar Elterdor kan dat creëren. Het spel gaat verder waar Elterdor ligt. Maar kan er geschoten worden door Wemblom. Dat doet hij. Maar het is geen gevaarlijk schot. Niet goed geraakt. Recht op de doelman af. Die dus eenvoudig kan pakken. Misschien dat Elterdor daar wel een vrije trap had moeten krijgen. Maar de scheidsrechter doet het eigenlijk gewoon goed door voordeel te geven. Bovendien zoals al gezegd, hij fluit weinig. En het doeltje van Guy en de trap in de knieholte van Eltendoor laat hij nu dus ook verder gaan. Omdat daarna de schietkans ontstaat voor Wermbloom. Een schietkans die niets oplevert. Zet heeft de bal alweer terug. Via Elm op de eigen helft. Halverwege de eigen helft op de as van het veld speelt Elm aan de rechterkant. Berens in Berens op de middenlijn. Kijkt even. Wil hij voorwaarts spelen. Maar daar is geen ruimte. Dus terug op Reine. Reine breed op Elm. die iets te makkelijk opvat. Tegen een tegenstander aanschiet. Dat uh, heeft verder geen schade voor AZ. Want Mooi Zander pikt de bal op en heeft hem al weer ingeleverd aan de rechterkant bij Reijne. Oeh, foutje van Reijne, Zomaar in de as gespeeld en uh, niet goed opgelet. Of Vermblo of Mooijzander daar wel stond. Daar zit Dave iets tussen. Nu gaat het uh, via de linkerkant, Romantjoek. Maar die loopt zich dan vast op Reijne. Nee, toch niet. Edmar gevonden. Edmar legt breed. En nu komt AZ in de problemen. Nee, Esteban met een uh, prima redding. Een blessure ook voor hem. Want uh, Valjajev was er doorheen. Het gaat dus allemaal mis in eerste instantie bij Reinen. Dan wat rommelig uitverdedigen van AZ. En wat rommelig opbouwen van Metalist. Maar uiteindelijk wordt Valjajev dus weggestoken. En die komt voor Esteban. Maar een goede redding van de keeper van AZ. Voorkomt dus een treffer voor de bezoekers. Die nu weer balbezit hebben via Blanco. De die wat worstelt met de bal. En uiteindelijk inlevert bij Maier. Dat loopt dan uiteindelijk voor AZ goed af. En uh, daar kan vooral Reinen heel erg blij mee zijn. Toch al geen uh, uitstekende vorm die die toont. te vervangen van Marcellus. Het is best af en toe goed, maar lang niet altijd vaak. Nu levert zijn foutje dus bijna een tegendoelpunt op. Het is dat Esteban daar in de weg ligt. Maar AZ is wat dat betreft gewaarschuwd en zal scherp moeten zijn. Ondanks het feit dat het veel meer balbezit heeft in deze wedstrijd. Eltador aangespeeld, maar laat de bal van de knie schieten. Dus zit Geyer even tussen en kan Metalys van achteruit weer opbouwen. Ja, Het is toch wel een ploeg waarvan je zoiets hebt van... Het is levensgevaarlijk, zo'n counterploeg die loert op dat ene foutje van de tegenstander. Eigenlijk wat je verwacht bij een ploeg uit Oekraïne, wat je verwacht bij een ploeg uit Oost-Europa, dat is Metalist. Ze kunnen gewoon hartstikke goed voetballen en op het moment dat je denkt van, wow, die zijn wel te pakken, dan patst tik. En voor je het weet ligt hij erin. In Oekraïne was de AZ ook de betere in de eerste helft, maakten het ook de goal en dat was via Eltidoor. Maar uiteindelijk in de tweede helft moest het heel veel prijs geven op de tegenstander en uiteindelijk was het nog gelukkig. Dat daar maar één goal uitviel. viel. AZ overigens in die wedstrijd mogelijkheden gehad om daar een uitwedstrijd te winnen. Iets waar men maar niet in slaagt sinds 2007. Dat is vandaag natuurlijk niet actueel. Maar goed, die gebrekkige reeks in uitwedstrijden. Daar waar wedstrijden best gewonnen hadden kunnen worden. zie je de laatste tegen Malmö. Zorgt ervoor dat er nog spanning zit op deze wedstrijd. Die nu bijna een half uur onderweg is. 0-0 tussenstand kent. En Garkov nu met een corner vanaf de linkerkant. ST Ban wat in de verdrukking. Maar met twee vuisten heeft hij de bal weg. Romantjoek schiet dan van een metertje of twintig hoog over de goal van AZ. En zo blijft het dus voorlopig 0-0 in een wedstrijd... waarin AZ spectaculair begon, waarin AZ heel veel balbezit had... zonder daar heel veel kansen te creëren. Maar langzaam maar zeker is de tegenstander uit de Oekraïne ernaast gekropen... en is de wedstrijd wat in balans, hoewel AZ nog altijd wel meer en meer balbezit heeft. Tussenstanden komen hier nu ook voor de eerste keer door op het scorebord... na een half uur nog altijd 0-0 tussen Austria Wien en Malmö. Licht applaus daarvoor... Maar de supporters uit Alkmaar vinden vooral dat AZ het hier vanavond zelf moet gaan doen. En dus toomt Viergever maar eens op. Mag hij ver komen, Viergever. Maar dan, maar dan naar de linkerkant. Naar Paulsen, die vrij staat. Paulsen kan de actie aangaan. Weer op zoek naar het gaatje om voor te zetten. Hij loopt er goed langs. Nu die voorzet nog. Paulsen, dat lukt maar half. En dus levert het weer niets op. Maar AZ dus voortdurend doorkomt aan de zijkanten via Berens. En Paulsen wil de voorzet maar niet goed zijn. Viergever heeft de bal terug op Paulsen. Paulsen die daar nog stond. Maar die daar te lang stond. Want buitenspel... En dus is deze aanval na een half uur voorbij. 0-0 nog tussen AZ en Metalist En Ronald zei het al, het stadion zit vol in Alkmaar. Dat heeft er ook alles mee te maken dat AZ al lange tijd niet meer wist te overwinteren. Voor het laatst gebeurde dat in het seizoen 2006-2007. Toen werd het uiteindelijk in de kwartfinale van de UEFA Cup uitgeschakeld door Werder Bremen. Waar AZ natuurlijk een goede reputatie heeft in Europa. Snakt men hier in Alkmaar. Weer eens een keer naar overwintering. Maar dan moet het nu wel Davids tegenhouden. Die aan de rechterkant de bal heeft. Dat lukt Viergever. Want Viergever blokt de voorzet. En dan kan AZ weer overnemen via Gutmanson. AZ heeft een speler uit de, de goud gestuurd. Dat zal toch iets te maken hebben met uh, het, uh, ja, de medische toestand van uh, Palsen. Want die is niet helemaal vrees. Maar goed, actueel is dat AZ balbezit heeft. Met door die in een uh, man-op-man-gevecht met uh, terecht komt Naar de grond wordt getrokken. Maar het mag in dit geval ook weer doorgaan. AZ houdt wel balbezit met Berends. Aan de linkerkant nu Gutmondson gevonden. Zou een voorzet moeten geven? Nou, dan komt hij bij de eerste paal. Giyi komt weg. Maar wel weer in de voeten van Gutmondson. Die hem dan over de zijlijn laat lopen. En dus uh, moet uh, Garkov gaan uh, ingooien. Maar AZ gaat wel wisselen. En dat uh, zal dan zo duidelijk worden wie eruit gaat. Ik denk dat het palsen is dat hij toch niet helemaal meer fris is. En dat er zo een uh, nieuwe man bij komt bij uh, AZ. Goed, we zullen dat zo wel zien. Na 33 minuten is het in elk geval nog 0-0. Ja, het leek op een wissel aan de kant van AZ. Dat kwam omdat Verbeek wenkte naar een van zijn invallers dat hij zich moest melden. Maar vooralsnog ziet het er naar uit dat hij juist zijn jas weer aandoet. Okay. Dus het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat Pauls heeft aangegeven van uh, thumbs up. En het gaat goed of uh, gaat nou, hij Ik zie op? de elftalleider leider nu voor de tweede keer weer richting uh, ja, uh, de speaker gaan. En dus er is wel iets aan de hand bij, uh, bij AZ, lijkt mij. Ja, nou dan moeten we het maar gewoon afwachten. Hè. Of gaat hij zich dan klaarmaken? Ik zie toch niemand echt bewegen om, uh, nee, om, uh, om zijn wedstrijdshirt aan te doen. Misschien dat er iets anders aan de hand is. In ieder geval balbezit, want er wordt natuurlijk ook nog steeds gevoetbald. Is voor uh, Metalist met Blanco die uh, het veld oversteekt. En aan de linkerkant Romanchuk aanspeelt. Waar ligt de ruimte voor uh, Metalist bij Edmar? ...waar veel beweging is bij Davids in het centrum, waar ook Edmar beweegt. Edmar uiteindelijk de combinatie met Davids. Edmar nog altijd, dit ziet er wel dreigend uit... ...maar de enige die in het strafsomgebied voor Metelis staat, dat is die Davids. En voorlopig wordt die afgeschermd door drie, vier spelers van AZ. En daar kan de bal dus niet komen. Inmiddels heeft AZ de bal zelfs terug en doet door het goed. En geeft Berens aan de rechterkant de bal. Berends die tempo maakt. Berends wie kan hij aanspelen? Eigenlijk niemand. De doeling was Goedmanson. Daar zat een been tussen van Metalist en dus is het uiteindelijk door die mag gaan ingooien. Daar zat eigenlijk veel meer in voor AZ. Maar Berens deed wat hij kon en kon eigenlijk die bal niet kwijt. Dus alles wat erin zat kwam er niet uit. AZ mag gooien aan de rechterkant. Wel een beetje het verhaal van AZ in dat eerste half uur. Toch wel dreigend tot aan de 16 eigenlijk van Metalist. Maar ja, dan het geven van de juiste eindpaas. Die is Palsen al een paar keer niet gelukt en eigenlijk is het Berens ook niet gegeven. En zo komt er eigenlijk heel weinig van AZ als we het hebben over uitgespeelde kansen. Veel balbezit, veel dreiging. Best te vergelijken met een blaffende hond die weigert te bijten. Ja, en dan uh, fungeert uh, Garkov een beetje als een sluitmoordenaar. Nu misschien Palsen met een voorzet vanaf de linkerkant die wel goed oogt. Maar uiteindelijk door niemand kan worden ingekopt en kan worden uitverdedigd door uh, Metalist. En dan wordt uh, Blanco aan het werk gezet aan uh, de rechterkant. Dat is allemaal nog wel op de helft van uh, Metalist. Hij komt van rechts naar binnen, vindt in de as een medespeler en krijgt de bal weer terug. En stoomt dan op door de as. Tenminste, dat wilde hij, maar komt dan Elm tegen. Die zet een bodycheck op uh, Blanco, de Argentijn. Die gaat gretig naar de grond. En in dit geval besluit scheidsrechter Gomez wel te fluiten voor een vrije trap voor uh, metalist Garkov. 35 minuten inmiddels onderweg in uh, Alkmaar en het is nog altijd 0-0. Het is een hele aardige wedstrijd met nog 10 minuten dus in de eerste helft. Waar uh, je natuurlijk hoopt dat de AZ hier uh, zaken gaat doen en uh, wellicht eens een keer een kans verzilverd. ...is het Metalist dat in balbezit goed combineert zo ook nu aan die linkerkant van het veld. Waar AZ moet verdedigen via Wermloom. Ook Rijnen moet daarin grijpen, maar beide doen het niet. En dus is daar Nicky Viergever... ...die de grotere en doorgaans toch iets sterkere Davids opzij zet... ...goed ingrijpt en daardoor kan AZ uitverdedigen. Dat moet nu ook weer gebeuren aan de rechterkant van het veld. Het is nu voetbal in de kleine ruimte waar Metalist balbezit heeft. En Blanco de bal graag wil. Die ook krijgt. Blanco op zoek naar een gaatje om te schieten. Blanco, dat doet hij ook. Bal aangeraakt. En dus maar uiteindelijk wel een paar meter naast. Maar het zag er dreigend uit met die Blanco die versnelt. En hier in deze aanval was toch te zien wat Metalis kan in de omschakeling. Kort combineren, de ruimte gezocht aan de rechterkant bij die Blanco. Het wordt een hoekschop, maar het was zeer zeker dreigend. De corner komt zometeen van Blanco vanaf de rechterkant. Het is de derde corner die Metalis mag nemen in deze wedstrijd na 36 minuten. centrale verdedigers zijn mee voorin, Papagiri onder meer... Die Senegalees, die lange man die naar de eerste paal gaat op die corner van Blanco. Maar dan net niet aan de bal komt. Schot en de goal. Ja, uiteindelijk toch. Er wordt slecht verdedigd. Devic is degene die de bal als laatste raakt. Het is uh, Shelaev die hem uh, opnieuw inbrengt. En dan staat uh, Devic wel helemaal vrij bij uh, de tweede paal vanaf rechts te zien. Om die bal in uh, vrijstaande positie binnen te schieten achter Esteban. En dit is een dikke streep door uh, de Alkmaarse rekening. Want niemand had er toch echt rekening mee gehouden dat de ploeg uit Oekraïne vol gas zou geven. Maar langzaam maar zeker is men in de wedstrijd gekropen. En krijgt als beloning voor die arbeid deze goal van Davic. Even kijken naar de stand van Zaken. 0-0 uh, nog bij Austria Wien Malmö. Dat betekent dat bij uh, deze stand van Zaken er nog niets aan de hand is voor AZ. Want Austria moet winnen als AZ verliest om door te gaan. Voorlopig is AZ gelijk in de aanval met de voorzet van Rijn. En daar gaat hij aan. Het is gelijk 1-1 door Maher. Dat is nou nog geen speerkracht tonen voor AZ. Dat uh, dus een minuut op achterstand heeft gestaan. Misschien nog niet eens naar die goal van Davids. is denkt kennelijk, nou dat hebben we in de tas. En de eerste de beste aanval van AZ is raak. En het is nog een mooie goal ook. Het is de jonge Adam Maher. Die het doet 18 jaar nadat de combinatie aan de rechterkant goed wordt doorgevoerd. Krijgt de Rijn in een uiterste inspanning de bal voor. Eltido laat hem lopen en een prachtige volley bij de eerste paal ingeschoten door Maher. En hoor de opluchting ook op de tribunes in Alkmaar. Want de torres toch even schrikken. Maar dit is toch prettig. Want na de 0-1 is het al snel weer 1-1. Adam Maher. Goede rol ook voor Elthedoor. Die de bal niet alleen niet lopen, maar ook Papa Guillé nog eventjes opzij zetten. Zodat hij niet... ...in de baan van het schot kon komen. En toen was het voor herzeker geen koud kunstje. Oh, lange bal op Davids. Komt daar gelijk het antwoord van Metallist. Nee, die wordt onschadelijk gemaakt. Door Nick Viergever, de centrale verdediger. 38 minuten gespeeld. Het kan verkeren in Altmaar. Zo is het dus 1-1. En is hier alweer de volgende aanval van Metallist. Met Viagra die opkomt aan de linkerkant. Maar daar de voet wordt gezet door aanvaller Gudmondson. Die dus niet te lui is om mee te verdedigen. Meters aflegt om uiteindelijk met een sliding de bal over de zijlijn te spelen. Nu de bal naar voren. Mag spelen waar hij niet opgevangen wordt door Berends, maar door Metallist. Maar uiteindelijk wordt hij wel verspeeld. Maher wil naar Elty doorspelen. Maar tussen Willen kunnen ze een groot verschil. Papagie speelt Davids Ja, die krijgt toch ook een slinger van Elm. Ja, in dit geval klopt dat helemaal. Het gebeurt aan de linkerkant bij AZ. Waar de zweet in de rug kruipt van de spits uit de Oekraïne. En daar komt er dus nu een vrije trap voor de in het geel gestoken opponent van AZ. Na 39 minuten de rust longt, maar het is 1-1. Wat een verschil toch, zo'n wedstrijd die erom gaat. AZ metalist met die andere Europese wedstrijden van de Nederlandse ploegen. Die nergens omgingen van PSV en Twente. Toch een uh, ja, tikkie saai, zo mag je het toch wel zeggen. Saai is het hier in Alkmaar vanavond zeer zeker niet tot nu toe. Een minuut of zes nog in de eerste helft met de vrije trap. Dus voor metalist met uh, die Davids. Nee, met Blanco achter de bal, die de bal voorzet. Wat doet Esteban daar? Die komt eruit. Die raakt de bal wel, maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. Nu uiteindelijk wel, omdat Rijnen kan uitverdedigen. Je zou toch niet zeggen dat er al 40 minuten op zitten, want uh, wat is het tempo hoog? En wat hebben de goals daaraan bijgedragen? Want het lijkt nu helemaal los te zijn in Alkmaar, waar uh, beide ploegen nu volop klappen. Met nog een minuut of vijf in de eerste helft. Elm aan de bal voor Azet. Elm gaat openen naar uh, Paulsen aan de linkerkant, halverwege de helft van Metallist. Neemt hij de bal aan. Zoekt naar de combinatie. Ja, die vindt hij wel. In door, De man althans die de combinatie wel uitvoeren. Maar de precisie ontbreekt bij de Amerikanen. Dus neemt uh, Metalist over. Lange bal van Papagui op uh, Davic. Goed aangenomen hoor. Rond uh, de middenlijn aan uh, AZ's linkerkant. En uiteindelijk een driehoekje waar Davic weer wordt gevonden. Wil hij de bal doorspelen. Richting de opgekomen Elmar. Maar daar zit dan Nick Viergever tussen. Treinwinst is er dus wel voor uh, Metalist Dat op het gemakkie. Viaga gaat dat doen. Die bal gaat ingooien, meter of tien over de middenlijn aan de Oekraïense rechterkant. Gaat eens kijken, Blanco zal zich zo wel melden. Die wil altijd die bal wel hebben. Nee, die loopt in dit geval weg. De bal gaat richting de Spits Devich. Maar die wordt goed afgeschermd, in dit geval door een viergever. En AZ kan weg met Maher. Maher wil oei, oei, oei, naar de rechterkant spelen, naar Berens, maar dat is geen... Goede bal van de doelpunt te maken. En dus is AZ de bal kwijt. Met uh, aan de linkerkant balbezit voor Romanchuk. Die inlevert en AZ mag dus alweer gaan gooien. Als je kijkt naar dit uh, metalist. Dan mag je toch blij zijn dat ze uh, ja, die 4, 5, 6 uh, normaal gesproken basisspelers hebben thuisgelaten. Of naar huis hebben gestuurd om vakantie te vieren. Want dit is al een heel aardig helftal. Dat staan het helftal dat uh, normaal gesproken in het veld staat. Dat zal het AZ helemaal lastig hebben gemaakt. Met nu het balbezit aan de linkerkant. Voor AZ, voor Gudmundson. Die uh, wat langzaam opstoomt. Paulsen bij zich heeft, Paulsen dus fit genoeg om door te gaan. Hij speelt Elm in, die komt in dribbelde. Elm gaat het van ver proberen en dat schot is heel aardig. Oh, oh, oh. Dat gaat maar net naast. Het was uh, ruim 30 meter voor Rasmus Elm, dat zegt bij hem niets. Hij heeft een kanonskogel in huis en hij vuurt nu. Op het doel af, oh wat scheelt het, centimeters, wat een pegel zegt Van Elm, wat had het lekker geweest als die op vlak voor rust was ingevlogen, maar het mag voor AZ niet zo zijn. Ja van die acties, die doelpunten verdienen, dit was er een van uh, Van Elm, het is een uh, wapen, de trap van uh, deze zweet, maar het uh, levert niet meer op dan een uh, doeltrap, terwijl we dus richting de rust gaan, nog uh, 3,5 minuut bij een 1-1 uh, stand, de keeper, uh, Gordianov nog maar eens aangeeft. We doen het rustig aan naar zijn mannen. Dat zou ik ook zeggen op 36-jarige leeftijd. Die bal gaat uh, vervolgens richting de helft van AZ. Waar die door Elm wordt gekopt en wordt uh, opgevangen door uh, Berends. Berends naar Rijnen. En zo komt AZ er aardig uit met Wernbloom en Berends aan de rechterkant. Er is ruimte voor Berends om op te stomen richting de achterlijn. Gaat nu een voorzet geven. Dat is een slechte voorzet. Het is uh, zomaar in de voeten van Papagui. Dat is Berends niet gegeven. De dribbelacties en de passeerbewegingen zijn prima. Maar nu nog een keer de goede paas geven. En dan uh, een keer je spits bedienen. Want Eltidoor is eigenlijk nog geen één keer echt die stelling ge ...door uh, zijn ploeggenoten van uh, AZ. Pabuzid is er wel weer voor de Alkmaarders. Uh, de ploeg uit Oekraïne plooit terug. Als Rijn een voorzet geeft, die wordt aangeraakt en kan worden uitverdedigd. Elton jaagt nog door, maar uh, zonder nut. Devic moet in duel gaan met Viergever, die toch van dit soort wedstrijden veel kan leren. Met uh, nu dus de duels met die Devic, geboren in Servië. Maar uh, hij heeft een Oekraïns paspoort en is ook Oekraïns international. En dat zijn natuurlijk... Eigenlijk uh, duels waar Viergever uiteindelijk beter zan, van zal worden. Weerstand is groter dan in uh, de Eredivisie in Europa met dit soort tegenstanders. en Die Viergever, jong als hij is, moet nog uh, een hoop leren. Maar die kansen krijgt hij bij AZ. Hij doet het uitstekend ingooi voor Metalist. Opgevangen door de zojuist besproken Viergever in de voeten bij Elm. Elm speelt aan de rechterkant Reina aan. Reina neemt geen risico. Terug op Esteban AZ. Uh, kan ook tevreden zijn met deze stand met nog 2,5 minuut. En kan natuurlijk ook gewoon de rust gaan opzoeken. Of wil het nog één keer gas geven in de laatste fase van de eerste helft. Met Viergever aan de bal zoekt. En ook hij denkt maar even rustig terug. Dat doet hij dan op mooi zander die inspeelt op Elm. Elm met een uh, balletje door. Maar wel goed op Maher. Maher die de bal terugkrijgt van Wermblom. Maher is er bijna langs. Maar wordt uh, uiteindelijk uh, gestopt door de tegenstander. Met wat geluk voor Metalies Dat wel. AZ heeft de bal alweer terug via zander. Dat is een beetje een luie manier van verdedigen. Gewoon gaan liggen en vervolgens je been uitsteken. Zou het zelf kunnen he? doen? Ja, ik ja, ja, ja, denk ik ja, maak ja, hem zelf ja, eventjes. Balsen ja. nu met de actie vanaf de, de linkerkant. <laughs> Geeft een hoge voorzet die aan alles en iedereen voorbij gaat. Ook over de kruin van uh, heen En dus kan er uitverdedigd worden door uh, Romantjoek aan de linkerkant namens uh, Metallist. Maar AZ heeft de tegenstander nu eventjes bij de strot. Hij heeft veel balbezit. De actie Gutmanson in de as van het veld moet wel om 2-3 man heen. Uiteindelijk openen op paalse. Maar die bal is uh, veel en veel te hard voor uh, de Deense linksachter. En dus gaat uh, Metallist op het gemakkie nog even ingooien. Met nog een uh, minuut en 15 seconden tot aan de rust. En dan zal er wellicht nog een minuutje worden bijgeteld. Maar het is 1-1 uh, in Alkmaar. Je weet wat je moet doen hè? als je de tegenstander bij de strot hebt. Dat uh, vinden trainers als altijd. Dan moet je doorknijpen als je bijten, de kans uh, ja. hebt. Dat kan AZ misschien nog doen. Als de 45ste minuut ingaat en het schot maar weer eens van afstand komt. Nu van Wermbloem. Die heeft niet zo'n uh, mooie traptechniek als Elm. Die moet het meer hebben van zijn werklust en van zijn kopkracht. Toch probeert je het nu. En dus vliegt de bal bijna naar de kooi meer. Naar de rotonde achter het stadion. Dat uh, gebeurt dan net niet. Maar wel aardig geprobeerd van Wermbloem. Het wachten is eigenlijk uh, op het bord van de... Ja, wat moet je zeggen? Zesde, zevende official. Ik weet niet meer Dit is, hoe... is de vierde. Dit is de vierde. En 65 achter het doel. Heel correct, Ronald. Wachten op dat bord. Daar staat volgens mij zo meteen één minuut op. Dat betekent nog anderhalf minuut te gaan in deze eerste helft. En dan kan AZ gaan rusten met die 1-1 tussenstand. Die voorlopig dus betekent dat de volgende ronde van de Europa League gehaald zal gaan worden. Want het is nog altijd 0-0. In Wenen tussen Austria en Malmö. Balbezit voor Viergever. Die maar weer eens hard inspeelt en dat goed doet. Op Elterdoor op de as van het veld. Een meter of 25 van het doel van metalist doet Elterdoor dit uitstekend. Is Rijne aangespeeld aan de rechterkant. Rijne geeft uh, aan zijn maatje aan die kant. Aan Berens die maar eens naar binnen trekt. Berens met een voorzet voor het doel waar Wernblom staat. Maar die kan er niet bij. Nu gaat inderdaad het bord met de extra tijd omhoog. En die ene minuut, die ene minuut extra tijd loopt. Als Elm de bal naar zijn laatste linie. Waar viergever wel wordt opgejaagd door Devic. Maar niet met heel veel overtuiging. Zodat AZ nog één keer kan bouwen aan een aanval. Elm draait nog even weg van een tegenstander. Maakt door vrijheid. Voor Zanders steekt de middenlijn over. Elm in de middencirkel gevonden aan de kant van de helft van Oekraïne. Goede opening weer op Palsen die het hoogte van het schafstopgebied staat. Helemaal stijf aan die linkerkant met twee mensen van metalist Dan moet hij terug, wordt hij opgejaagd. Nee, eerst is hij kwijt. Nu moet hij de tweede ook nog kwijt of gaat hij de combinatie zoeken. Dat doet hij met Gudmondson. Maar het wordt geen combinatie. Het wordt uh, uiteindelijk gewoon spelen richting viergever. Maakt nog wat stapjes voorwaarts viergever. Vervolgens breed naar Elm. Elm richting. Ja, dit is een hele aardige bal en een zware overtreding ook. Gemaakt op Wernblom, denk ik. En de gele kaart wordt dan ook gegeven aan een van de spelers van Metalist. En ik vermoed dat dat nummer 6 uh, is. En dan kunnen we namelijk, als ik dat zeg, even uh, gokken wie dat is. Dat is Tor Ziglieri. Maar ik weet niet of hij het is. Maar hij maakt dan ook wel een hele nare overtreding op Wernblom. Komt van achter op de Achillespeze terecht. Het is hem. Van de Zweed. Het is hem. Het is uh, zijn reputatie ook. En dat betekent wel dat AZ op slag van rust... Nog een vrije trap krijgt. Wel een meter of 25 van de goal. Maar het is een mooie gelegenheid voor Elm om nog eens te laten zien aan de mensen uit Oekraïne. Kijk, ik kan heel lekker trappen. Hij heeft het een keer geprobeerd. Toen anderhalf, twee meter over de kruising van die doelman. Eens kijken wat hij nu gaat doen. Ook Goodman van achter de bal, maar het wordt Elm. En dit is wel beter. Oh, onderkant Lat en de rebound voor Wernbloem. Oh, die uh, wordt... Door een tegenstander gestuit. Jonge, jonge, wat een vrije trap zeg. Hij zweeft, hij zweeft terwijl het rustjaal klinkt. En de onderkant van de lat hoor je door het stadion. Ondanks de herrie schitterende vrije trap. Het is zo'n bal waarvan je zou kunnen zeggen... het is soms mooier als hij op de lat komt dan dat hij erin gaat. Maar we hadden hem er liever in zien gaan. Maar dat is volgens die wet van Verbeek niet waar hoor. az Metalist 0-0 <laughs> uh, was de stand lang. 1-1 is de ruststand. En dat is voor AZ voorlopig nog goed genoeg door doelpunten van Davids en Maher. Tot zover Ronald van der Geer en Jeroen Elshoff. De tussenstand uh, na 45 minuten in Wenen... tussen Austria-Wien en Malmö is 0-0. We gaan door met tennis. Voor tennisser Robin Haase was 2011 een prima jaar. Hij won zijn eerste ATP-toernooi... en steeg naar de 45e plaats op de wereldranglijst. Volgend jaar wil hij meer, bijvoorbeeld na de Olympische Spelen. Deze week speelt Haase op de Masters in Rotterdam. Verslaggever Steven Dalebout zocht hem op bij de training. Ik ben blij hoe het jaar is gegaan. Ik heb alle doelen gehaald die ik uh, me heb uh, gesteld. Dus, uh, dus ja, als, dat, uh, als je dat uh, bereikt, dan, uh, dan, uh, dan kan je wel spreken van een goed jaar. Maar uiteindelijk, als ik achteraf kijk, dan had het echt wel nog beter gekund. Maar uh, er waren natuurlijk ook momenten waar ik echt uh, absoluut uh, heel erg blij was en, uh, en trots. Uh, en dat was natuurlijk ook bijvoorbeeld de ATP-titel in, uh, in Kietspel. Ja. En, en die, dingen, die punten waarvan je zegt, van, daar had het beter gekund. Heeft dat met blessures te maken? Of zijn er ook andere punten waar jij achteraf, waarvan je achteraf zoiets hebt van... nou dat had ik anders moeten doen? Nou, heel veel heeft met uh, kleine blessures te maken gehad. Dat ik uh, uh, eigenlijk begin van het jaar op de Sweeney Open dat ik door mijn enkel ging, ja, dat was uh, pech. Ik heb uh, op een gegeven moment op Wimbledon, ja, dan uh, speelde die knieën op omdat ik gevallen, uh, gevallen was. Ja, dat, dat kan je ook pech noemen, want ja, uiteindelijk uh, het ligt het niet aan de kracht of, uh, of iets. Mijn seizoen is een maand geleden, is dat, uh, of nou ja, nu al bijna vijf weken geleden... is dat uh, beëindigd in, uh, in Basel. En, uh, en vanaf dit moment ben ik alleen maar inderdaad bezig met het nieuwe seizoen. En, uh, en zie ik de, deze Masters ook als een voorbereiding voor Australian Open. Hoe lang heb je vakantie gehad? Uh, vier dagen. Oh, waar ben je geweest? Nou, nergens okay. geweest. In die vier dagen had ik ook nog had ik een fotoshoot. Uh, ik uh, moest uh, allerlei dingen regelen. Dus, uh, dus... Klinkt als een beetje weinig. Ja, dat klinkt weinig, maar daar heb ik ook voor beslo dat heb ik, uh, besloten. Om, uh, om dus die 3,5 weken die ik, uh, die ik had om te fitnessen... Ja, om die echt te gebruiken en, uh, en conditietraining te doen. Want als je daar anderhalve weken vakantie neemt... Ja, dan heb je misschien nog maar twee weken de tijd. Ja, en in twee weken, wat kan je in twee weken bereiken? Ja, niks eigenlijk. Ik ben altijd gemotiveerd en, uh, en, uh, en uiteindelijk... Uh, ja, ben je gewoon bezig om je doelen te halen. En het is natuurlijk fijn dat je die doelen haalt... omdat je dan weer nieuwe doelen kan stellen. En, uh, en, uh, en als je die doelen ook haalt... dan weet je dat dat ook je plafond niet is. En, uh, en, en, en daar ben ik denk ik ook nog lang niet... want mijn volgende doel wordt top 30. Maar dat betekent niet dat ik niet denk dat ik beter kan dan dat. Je hebt, bij tennis heb je altijd je hebt vier belangrijke Slams. Je hebt, je hebt toernooien waar je het altijd wil goed doen. Dat is bijvoorbeeld Rotterdam in eigen huis en de Rosmalen. Nee, je hebt de Olympische Spelen, maar de Olympische Spelen staan niet boven, boven de Renslams. Nee, precies, want volgend jaar is wat dat betreft een uniek, uniek jaar. Eens in de vier jaar. Hoe moet jij op de Olympische Spelen komen? Kun je dat uitleggen? Nou ja, hoe moet ik daar komen? Ik moet bij de beste 59 van de wereld staan. En dat is rond Parijs. Dus als ik daar bij de beste 59 sta, dan mag ik dus de Olympische Spelen meedoen. En dan speel je op Wimbledon? Ja, inderdaad. Dan is de, dit jaar op Wimbledon. Wat, uh, ja, wat ook wel apart is, omdat je natuurlijk elk jaar op Wimbledon speelt. Bovendien is het tijdsverschil tussen Wimbledon en Olympische Spelen... Is echt maar een aantal weken. Dus dat is een beetje gek. En daarom heb ik ook nog niet het gevoel van... oh, er is echt Olympische Spelen. We gaan naar Olympische Spelen toe. Uh, want het is natuurlijk toch wat anders als je, of je naar Peking gaat... of bijvoorbeeld of via via Rio de Janeiro. Ja. En, uh, en, en dan... Uh, ja, dan, dat is wel apart. Maar ik denk dat op een gegeven moment, op de, op de, als de tijd wat vordert... dat je steeds meer het gevoel hebt van... ja, ik ga wel naar de Olympische Spelen. En nou is Wimbledon op de Olympische Spelen een ander toernooi. Want er worden dan om twee gewonnen sets wordt er gespeeld. Is dat in jouw voordeel? Nou, ik denk dat... Uh, nou, het hoeft niet per se voordeel te zijn. Want uh, jongens die... Uh, uh, die, die echt heel goed misschien een set of twee sets kunnen spelen op gas. Die, uh, die kunnen het je dus moeilijker maken dan op Wimbledon zelf als het best of vijf is. Uh, maar je, uiteindelijk heb je wel meer kansen tegen de toppers. Want als jij dus heel veel beter of goed speelt voor twee, misschien drie sets. Dan heb je dus meer kans om Fans te winnen dan, uh, uh, dan, uh, dan op Wimbledon. Dus het is, dit is allebei. En, uh, en uiteindelijk denk ik dat het wel een, een mijn voordeel is. Omdat ik gewoon goed op gas kan spelen. Zou jij, of schiet ik dan door, zou jij een medaille kunnen halen in Londen? Nou ja, de, ik zou, als ik speel, Olympische Spelen speel en zeker op gas, dan, uh, uh, dan hangt het natuurlijk ook altijd van de loting af en hoe je vorm is, maar waarom niet? Robin Haas speelde op de Masters vanavond in de kwartfinale tegen Boy Westerhoff. Hij won in twee sets, 7-6 en 6-4. als eerste geplaatste Haas treft nu Jesse Hoetegolung. In de anderhalve finale staan de bekende Timo de Bakker en Igor Suisling tegenover elkaar. We zijn er direct na tienen met de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en Metallist Garkov. Dus een stand dus 1-1. En ik meld u ook nog dat Barcelona zich zoals te verwachten heeft geplaatst voor de finale... Van het WK voor clubteams in het Japanse Yokohama werd uh, Al sad uit Qatar met 4-0 kansloos gelaten. En verder is dat David Villa in die wedstrijd vlak voor rust zijn linker scheenbeen heeft gebroken en dat hij er een maanden uit is en dat het af te wachten is of hij het EK sowieso gaat halen. Avalaidus en Villa, allebei zware blessures bij Barcelona de afgelopen maanden. We zijn er dus na tienen en dan dus met AZ tegen Metalist Kharkov tot zo. En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 Good thinking, Scheidrechters in het amateurvoetbal houden van het spelletje. Dat is hun belangrijkste drijfveer. Hoe gaan ze om met het gebrek aan respect en wat zegt dat over de samenleving? Vanavond in Hollandok, de 13e man. Rond 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Ze weten nog van niets. De kinderen die in Afrika zwoegen in goudmijnen en steengroeven...